Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Als de kalender hier in de studio van Radio Barbier correct is... dan is het vandaag zaterdag 6 juli 2024... De eerste zaterdag van de zomervakantie en dan is het weer tijd voor Kruibeke informeert. Het maandelijks informatieprogramma van de gemeente Kruibeke. Want eh, zoals je weet gaat een lokaal bestuur nooit met vakantie en valt er eigenlijk altijd wel wat te vertellen. En dan eh, mag het aanbod aan administratief nieuws deze maand misschien wel wat klein zijn. De agenda daarentegen, ja die loopt helemaal over, want eh, het moet gezegd zijn... Hier in Kruibeken zijn de mensen bezig bijtjes. Er valt altijd wel wat te beleven. En je moet eigenlijk niet naar het buitenland. Als je jezelf niet wil vervelen tijdens de vakantie. Nu, dat gaan we de komende twee uren ook niet doen. Zet je schrap. Dit is Kruibeken informeerd. I'm in your soul and you do know Bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeken heeft besloten om onze gemeente in te schrijven voor het Vlaams kampioenschap wippen. Grijs en beton moeten plaatsmaken voor meer groen. Het is de bedoeling om in onze gemeente zoveel mogelijk beton te laten verdwijnen en plaats te maken voor een meer groene omgeving. De gemeente kan dit uiteraard niet alleen en daarom worden de bewoners opgeroepen om ook op privéterrein zoveel mogelijk beton te laten verdwijnen. Hierdoor wordt Kruibeken nog mooier en op termijn streven we naar de titel van de groene long van het Waasland. Er is een website waarop je kan aangeven hoeveel vierkante meter beton je hebt weggewerkt en vervangen door gras, bloemen of bomen. Op dit moment bengelt Kruibeken nog helemaal achteraan, maar met jouw hulp kan dit snel veranderen. Je vindt de informatie op vk-tegelwippen.be wie weet wordt onze gemeente dit jaar nog de Vlaamse kampioen tegelwippen. En de slagzin van de campagne zal je zeker onthouden. Eén dag niet gewipt is een dag niet gefeest. ...dat is uitgesloten. De plaatselijke afdeling van Fema in Basel is er immers weer... ...met haar jaarlijkse fotozoektocht. Dit jaar stuurt Fema jouw pad doorheen Basel... ...en kleine stukjes van Kruijbeke en Ruppelmonden. De opdracht is om de locatie van 24 detailfoto's te vinden. Je kan de zoektocht al wandelend of met de fiets afwerken. Ik vertrekken kan iedere dag tussen 1 juli en 30 september. Individueel, of met je gezin, of met een vriendengroep. Er zijn leuke prijzen te winnen en een deelnameformulier kost slechts 2 euro. Je kan het afhalen in het Gildenhuis van Basel of bij een van de bestuursleden van Fema Basel.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 Did you happen to see The most beautiful girl In the world And if you did ...info van het lokaal bestuur. Om het jonge grut deze zomer op een aangename manier bezig te houden... ...organiseert het lokaal bestuur van Kruibeek... ...een schattenzoektocht in het kasteel Wissekerke in Basel. Want ja, het is feest in het kasteel. Graaf Philippe villain XIV en zijn vrouw Zoë de Vels... ...zijn 50 jaar getrouwd. Maar ja, de ingrediënten voor het feestmaal zijn gestolen... Kom jij dan de kok mee helpen zoeken? Met een schatkaart speur je door het kasteelpark en krijg je taken toegewezen. Je zal al je kracht, je verbeelding en intelligentie moeten inzetten om alle opdrachten tot een goed einde te brengen. De speurtocht loopt in juli en augustus tijdens de openingsuren van het kasteel. Deelname is gratis en je krijgt alle informatie aan de inkom van het kasteel.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 en er fantastisch uitzien. Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be. Onze lieve vrouwplein Kruijbeken. Zondag en maandag gesloten. Oh. Optiek Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. En ik ga muilbollen. En ik ga jongens schreeuwen. Dat kun je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 Het is vakantie, tijd om te ontspannen en even weg te zijn van de dagelijkse sleur. En om erop uit te trekken. Ver of dichtbij, het maakt niet uit. Maar hoe ver we ook zijn, toch voelen we ons altijd verbonden met Kruibeke, Basel of Ruppelmonde. En met de mensen die er wonen. Bij het woonzorgcentrum Wissekerken in Basel hebben ze daarom een bijzonder originele vakantiewedstrijd. Iedereen die een vakantiekaartje naar daar stuurt dat toekomt voor 1 september, maakt kans op een ballonvaart... De trekking is op zaterdag 7 september tijdens Baseljaarmarkt. Denk daarom op je vakantie ook even aan onze senioren. En stuur een kaartje naar woonzorgcentrum Wissekerke, dagopvang De Waterlelie, Kruibekenstraat 58A in Basel. Wie weet levert het je ook nog een mooie ballonvaart op.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 De maanden juli en augustus zijn traditioneel de maanden... om met vakantie te gaan in het binnen- of het buitenland. Maar niet iedereen heeft de kans om in die periode met vakantie te gaan. Vaak zijn het de tijd, de centen of de hoesting die ontbreken. Om iedereen toch wat ontspanning aan te bieden... organiseert de KWB van Basel op donderdagavond... zijn traditionele fiets- en wandeltochten... Je komt ervoor bijeen op donderdagavond in juli en augustus om half acht aan de kerk in Basel. Iedere tocht wordt afgesloten met een frisse pint en een gemoedelijke babbel. Als je graag op tijd wil op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het programma of eventueel zelfs afgelastingen, vraag dan aan iemand van KWB Basel om je te laten toevoegen aan de WhatsApp groep van KWB Basel.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 All in a sense Van het, lokaal bestuur. het lokaal bestuur van Kruibeken biedt haar inwoners deze zomer aan... om tegen een interessante prijs een midweek aan zee te verblijven. Van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus... gaat de sportdienst van de gemeente Immers naar het hotel Viamondo in Oostende. Voor 470 euro per persoon kan je genieten van een verblijf in vol pension en een vrijblijvend animatieprogramma. Het vervoer naar en van Oostende is via een gemeenschappelijke bus en is in de prijs inbegrepen. Alle details van de reis vind je op de website van de gemeente Kruibeke en via de sportdienst.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 agenda. Tradities moeten geëerd worden en daarom is er ook deze zomer weer een gloednieuwe editie van Hoogstraat Kermis. Op vrijdagavond 26 juli opent Café het Hoekskunde Feestelijkheden met een kaarting en is er een loopwedstrijd voor kinderen. Zaterdag 29 juli is er dan een retro tractortocht en een fietstocht. S'avonds is het feestavond met kippenfestijn en dansen met de Nieuw Daltons. Zondag 30 juli kan je vanaf 9 uur s'morgens al terecht op de Rommelmarkt. En vanaf 1 uur gaat de zomerbaar open en kan je genieten van de paardenjaarmarkt. S'maandags wordt dan alles netjes afgesloten met een nieuwe kaarting in Café Thoekske. Meer info op Facebook, de affiches en in de gedrukte media. He bouncing <laughs> Barbier, Barbier, Barbier, meer bar bar dan dichtbij. Dit is Radio Barbiers. Let's go! Dadelijk vertrekken de renners voor de achtste rit in de Ronde van Frankrijk. Een pittige heuveletappe van zo'n 183 kilometer. Wielerjournalist Stijn Flaming blikt vooruit. Daags na de tijdritzegen van Remco Evenepoel is het waarschijnlijk opnieuw aan de sprinters. Maar ook een groep vluchters is niet kansloos in een pittige achtste etappe. Met heel wat stevige heuvels onderweg. Aan de aankomst in Colombelle de dus Eglise loopt in de slotkilometer op. Een parcours helemaal op maat van de Belgische kampioen Arnaud de Lie. Die hoopt op een massasprint. Ik voel klaar sowieso. De benen zijn goed, de motivatie zijn goed en de ploegmatten is ook goed. Ik denk ik heb meer uh, possibiliteit om te winnen met een massaspuur. Dus uh, de eerste doel het is een bunchprint en dan uh, was je ziet Maar het is moeilijk om te zeggen wat er uh, gaat gebeuren. Maar het is echt lastig. Ik denk de timing super belangrijk en ook de benen. Andere kanshebbers zijn onder meer Binyam Girmay, Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. De aankomst is voorzien rond half zes. De Deen Mats Pedersen moet trouwens opgeven. Hij heeft te veel last na zijn zware valpartij in de zesde etappe. In de Alpen, op de grens tussen Italië en Zwitserland, hebben drie Belgen deze week de nacht doorgebracht op een hoogte van bijna 4000 meter. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Volgens Italiaanse media raakte hun gids gewond nadat hij was gevallen. Het was daardoor niet mogelijk om terug te keren. Er werd er op een helikopter gestuurd, maar door de mist kon hij niet dichterbij komen. Uiteindelijk kon de helikopter de drie Belgen de dag nadien wel redden. De dodentol door de oorlog in Gaza blijft oplopen. Er zijn nu al bijna 38.100 Palestijnen gestorven bij Israëlische aanvallen. Ruim 87.700 anderen raakten gewond, dat meldt Hamas. De oorlog in Gaza duurt nu al zo'n 9 maanden. In centraal China zijn 6000 inwoners geëvacueerd na een grote dijkbreuk. Daardoor zijn er verschillende grote overstromingen in de regio. Het komt ook door de extreme weersomstandigheden de afgelopen dagen. Er vielen wel geen slachtoffers. Vanmiddag stilaan droger en iets zonniger bij zo'n 20 graden. Morgen bewolkt met wat lichte regen en rond 19 graden. Maandag overwegend droog en iets warmer. Vanaf dinsdag temperaturen boven de 20 graden... maar het blijft wel wisselvallig met kans op wijn. Op een donkere avond in het Waasland. Hé, hey, pst, hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem... van Waasland Security. Kom, we zijn de Bee.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 Dankjewel collega's van het nieuws. We zijn er weer van op de hoogte van wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is. Maar als je op de hoogte wil blijven van wat er in Kruijbeek aan het gebeuren is... dan blijf je best nog een uurtje hangen. Want nog tot twee uur krijg je hier een overzicht van het nieuws van het lokaal bestuur.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 Bestuur. Regelmatig zijn er bij het lokaal bestuur van Kruibeken jobaanbiedingen. En deze keer is men dringend op zoek naar een administratief medewerker voor de financiële dienst. Je zal instaan voor de facturatie van de kinderopvang en de gemeenteschool, het inboeken van diverse facturen en het verwerken van betaallijsten van de sociale dienst. Het spreekt vanzelf dat men iemand zoekt die nauwkeurig werkt en goed kan omgaan met cijfers. Je komt terecht in een team van zeven personen. En je rapporteert rechtstreeks aan de financiële directeur van de gemeente. Je mag je verwachten aan een voltijdscontract van bepaalde duur. Heb je interesse? Lees dan even het bericht na op de website van de gemeente. Daar vind je alle details en ook de link om te solliciteren.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 Summer.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 Tweerste zomeradio.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 You know that I love you so Say you're mine werken in onze omgeving. In opdracht van het lokaal bestuur van Kruibeken worden door de watergroep in de Barbierstraat en in de oude Kruibekenstraat zowel de hoofdwaterleiding als de klantenaansluitingen vernieuwd. Hierdoor zal er geen verkeer mogelijk zijn in deze straten. Er kan omgereden worden via de Kruijbekenstraat en de Kerkstraat. Voor bewoners, handelaars en bedrijven blijft de toegang wel verzekerd. De vermoedelijke duur van de werken is nog tot en met vrijdag 12 juli. Yeah.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 Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruijweken schreef dit jaar een erfpacht uit voor de bibliotheek op het Koningin Astridplein in Basel. Het doel was om er horeca of toeristische activiteiten mogelijk te maken. Er was één kandidaat, maar helaas kwam er geen uitgewerkt voorstel uit. De bibliotheek van Basel blijft dus op zijn oude locatie aan het Koningin Astridplein. De openingsuren zijn onveranderd gebleven op maandag van half vier tot 7. Op woensdag van 2 tot 5 en ook nog elke eerste zaterdag van de maand tijdens de boerenmarkten van 9 tot 12 uur. Ik was zo Tot de kwamen en de is niemand hier. sees me now i'm a one-man show i'll do this on my own we knew it all then now this is all i know guess i'm heading home now Always played With the sound of our lives And the sweetest escape And the neighbors would complain We would De Vlaamse feestdag wordt ieder jaar weer op een passende wijze gevierd in Kruijbeke. Dit jaar is de plaats van het gebeuren het Mercator-eiland in Ruppelmonde. Op zondagmiddag 7 juli kan je daar van 2 tot 6 uur terecht voor de zomerbaar van Gloriaan en een optreden van Club Camille. Doorlopend kunnen kinderen hun snoetjes laten beschilderen en springen ze mee op één van de springkastelen op de tonen van de muziek van Radio Barbier. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Deelname aan dit festival is gratis en de organisatie ligt in de handen van de cultuurdienst van de gemeente Kranbeeken. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Tot aan het begin van de vorige eeuw was de familie Villain 14, heer en meester in Basel. Vanuit hun kasteel hadden ze een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de streek. Aan het kasteel lag een heel groot park. En ook het poldergebied daar rond beschouwden ze als hun persoonlijke speeltuin. Daar wilden de barbiergidsen wel wat meer over weten. En je kan met hen samen mee op ontdekking op zondagmiddag 7 juli om 2 uur... Je doet best stevige stapschoenen aan en honden aan de leiband zijn welkom. Iedereen is welkom en de startplaats van de wandeling is aan de kerk van Basel. Deelname is gratis en meer info vind je op de website van de Barbiergidsen. Cuando se trata de tú y yo, me atrapa esta locura. Y dime, dime, ¿qué hago yo? Me enciende y me provoca. Siento la rumba en mi cuerpo. Arriba, pa' arriba, me subo arriba para arriba y no quiero caer. de Este sentimiento que me ha sacado de mi ser y me ha llevado a otro nivel. Dime yo qué voy a hacer. Dus que... ik De slogan de politie is je vriend wordt nog maar eens duidelijk op de verkeershappening op zondag 1 september. De lokale politie van de politiezone Temse kruibeke zet dan immers haar beste beentje voor om je een leuke zondag te bezorgen. Vanaf 10 uur morgens kan je terecht aan het hoofdkantoor van de politie aan de zaad in Temse voor allerlei activiteiten, standjes en demo's. Het is in de eerste plaats de bedoeling om educatief te zijn. Maar dat kan ook op een leuke manier. Voor de allerkleinste zullen de politiemascottes Zeppe en Ziki live aanwezig zijn. En verder kan je een politieboot bezoeken... en zijn er demonstraties van het hondenteam, de brandweer en een tuimelwagen. Er is een fietsparcours en je kan gratis je fiets laten registreren. Met een wandel en een fietstocht maak je dan ook nog eens kans op een gratis fiets. De verkeersheppening van de politiezone Temse Kruibeken gaat door in Temse op zondag 1 september tussen 10 en 6 uur.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 On your face when you say that he's the one that you want. En je spending all your time in this wrong situation, en any time you want it to stop. Twee uur kruibe ik geïnformeerd. Dat is voorbij voor je het weet. En uh, nog hebben we de volledige agenda van deze maand niet kunnen afwerken. Ja, geen nood. Straks om zes uur is er nog een uurtje barbierinfo. En dan vertellen we nog wat meer over onze bruisende gemeente. Zo is er Robbie met het beste uit de jaren zestig. Kruibeek informeert kan je herbeluisteren via de website van Radio Barbier. En we zijn weer terug op de eerste zaterdag van de maand augustus. Graag tot dan. Ciao. Kruibeek informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeek. Radio barbier barbier barbier, barbier, barbier, barbier, barbier, barbier. dan dichtbij. Dit is Radio Barbier. Let's go! Radio Barbier, Barbier. Goedemiddag, goedemiddag, <laughs> goedemiddag.